9 uur. Door al Megens met het NOS-journaal. Agenten krijgen een stroomstootwapen om zich te verdedigen. Minister Grapperhaus zei in september al dat hij voorstander is van de zogeheten TASER. En nu is duidelijk dat het wapen inderdaad wordt ingevoerd. Komt een aanbestedingsprocedure en agenten moeten leren hoe ze met de taser moeten omgaan. Ook moeten er nog afspraken worden gemaakt over het gebruik ervan in de geestelijke gezondheidszorg gaat het waarschijnlijk vijf jaar duren... voordat alle 17.000 agenten over het wapen kunnen beschikken. Het kabinet trekt er 30 miljoen euro vooruit. Turkije stuurt vandaag opnieuw IS-aanhangers terug naar Duitsland. Het gaat om twee vrouwen die ontsnapten uit een gevangenkamp in Noord-Syrië. In Duitsland lopen ze voorlopig vrij rond... omdat er te weinig bewijs is om ze vast te zetten. Er loopt wel een onderzoek naar hen... vanwege lidmaatschap van een terroristische organisatie. Gisteren stuurde Turkije al een familie van zeven terug naar Duitsland. De Turken zijn deze week begonnen met het terugsturen van IS'ers naar hun landen van herkomst. Zo zijn er al Amerikaanse IS-strijders teruggestuurd. En er volgen er nog uit onder meer Frankrijk en Denemarken. De minister van Justitie van Hongkong is in Londen gewond geraakt. Ze werd opgewacht door demonstranten en uitgejouwd. In het gedrang viel ze en raakte ze gewond aan haar arm. China eist een grondig onderzoek. In Hongkong zelf worden voor de vijfde dag op rij rellen verwacht. Daarbij is een man van 70 omgekomen. Hij kreeg een steen tegen zijn hoofd toen hij een foto wilde maken van demonstranten. Met een online campagne wil slachtofferhulp meer verkeersslachtoffers bereiken. De organisatie doet dat vanwege het grote verschil tussen het aantal verkeersslachtoffers... en het aantal mensen dat bij hen aanklopt voor hulp. Ook veroorzakers van ongelukken mogen hulp vragen... als ze tenminste niet strafrechtelijk worden vervolgd voor het ongeluk. Het weer, het blijft bijna overal droog en vanmiddag wordt het een graad of zeven. Maar door een stevige Noordoostenwind voelt het wel kouder aan. In het weekend bewolkt met af en toe een bui en ook dan weer een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen knooppunt Hoek en Amsterdam Sloten 6 kilometer file. De verdraging is daar bijna 20 minuten door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Op de A9 ook maar Amstelveen tussen knooppunt Raasdorp en Amstelveen. 8 kilometer en een kwartier verdraging. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam op de ring West bij Amsterdam Slotenvaart. Vanaf de afrit Watergraafsmeer levert dat 10 minuten verdraging op. De rechter rijstrook is dicht. En op de N201 Hoofddorp uit Hoog ...tussen Aalsmeer en Schiphol-Rijk. Drie kilometer en een kwartier verdraging. Ook op de N232 van Haarlem naar Amstelveen... ...is het extra druk door de eerdere problemen op de A4. Tussen Zwanenburg en Badhoevedorp een kwartier op onthoudt. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 no Halloween no gifts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 Showing up, showing not hit them Go!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 Really? Ja,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 qui est bien dressée entre la nuit et la journée. Il est 5 heures. Harry s'éveille. Harry s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés.